Hij had zijn landkaart opengevouwen en plantte zijn wijsvinger op het middelpunt. Hij vliegt naar Brussel, gromde hij. Eén klap, twee vliegen. Zetel van de NAVO in Europa. En niet te vergeten, hij keek nu toch naar de twee mollen, grijnzend. De zetel van vier van de zes Belgische regeringen. De democrat stond paf. Hoe komen tien miljoen mensen nu aan zes regeringen? Het begint met heel veel democraten, zei de republikein. En veel te veel belastingen.